Oeh. Als zelfstandige is er een tijd van nadenken en een van doen. Dagen dat u op uw tanden bijt en momenten waarop u niet twijfelt en investeert om te groeien. Vandaag is zondag, want uw Ford-verdeler geeft uitzonderlijke voorwaarden op de transitbestelwagens en nu ook nog eens vijf jaar garantie bovenop. U rijdt al met een Ford Transit vanaf 15.070 euro, exclusief BTW. Het is nu het moment. Ford. Go further. Info en voorwaarden op fort.be. Dit is Studio Brussel. Boris Dana. Hey, net hier de laatste dag van mijn Studio Brussel takeover. Ik ga vandaag mijn album voorstellen. Updates met Benedict. Ook bij de post binnenkort een staking. Update. De Christelijke en de Socialistische Vakbond kondigen een 24 staking aan op maandag 13 juni. Die zal in het hele land voelbaar zijn, ook in Vlaanderen. ACOD wil het werk neerleggen voor twee redenen. Eén, omdat we tegen een mogelijke privatisering zijn. Als dat wel in beeld zou komen, dan willen we daarover onderhandelen. We zijn voor een positieversterking van b maar tegen een privatisering. En twee, staken we omwille van de aanhoudende personeelsproblemen. De staking bij de post komt bovenop de stakingen in de gevangenissen en bij het spoor. Die zorgen vooral voor hinder in Franstalig België. De treinen rijden in de avondspits ongeveer zoals gisteren. De avondspits op de weg is weer erg zwaar. Limburg verwacht nog meer felle regen vanavond en vannacht. De situatie is kritiek. Daar staat het pijl van sommige waterlopen al heel hoog. En Frankrijk gaat intussen de zware overstromingen ten oosten en ten zuiden van Parijs officieel erkennen als natuurramp. Ook Parijs zelf wordt nu getroffen, zegt Frank Renaud. Enkele bekende musea nemen hun voorzorgen en sluiten de deuren. Het Louvre sluit morgen complete deuren. Daarmee wordt het mogelijk om kunstwerken te evacueren. Het museum ligt aan de scène en heeft kelders waarin kunst is opgeslagen... en het risico bestaat dat die onderlopen. Daarom nu die, die evacuatie. Eerder besloot ook al Musee d'Orsay dat tegenover het Louvre ligt... aan de andere kant van de scène, om vanavond de deuren te sluiten... ook met het oog op een eventuele evacuatie van kunstwerken. Het water in de scène stijgt nog steeds... en zal naar verwachting morgen rond het middaguur een piek bereiken van 6 meter. Wat geen historisch record is, maar wel voor veel overheden. Over kan zorgen. De overstromingen in Duitsland en Beieren hebben al aan vijf mensen het leven gekost. Vanaf 2018 mogen erg vervuilende wagens niet meer binnen in het Brussels gewest. Dieselwagens ouder dan 20 jaar zullen geweerd worden. Wie toch betrapt wordt zal een boete krijgen en die zal oplopen bij elke volgende inbreuk. De Brusselse regering heeft een milieuplan klaar voor het gewest, dus alle 19 gemeentes. Brusselse minister van mobiliteit Pascal Smet. Dat betekent heel concreet dat vanaf 2018 de dieselwagens die euronorm 0 en 1 hebben, dus het meest vervuilend zijn, niet meer in Brussel mogen rijden. Het jaar nadien zullen het de dieselwagens zijn met Euronorm 2, niet meer mogen binnenrijden en zo gaan we verder. En deze maatregel is nodig omdat de luchtkwaliteit in Brussel niet goed is en dat wordt voor een groot stuk veroorzaakt door de dieselwagens. De Europese Commissie heeft Brussel onlangs nog op de vingers getikt, omdat de uitstoot van stikstof al jarenlang te hoog is. In de gevangenis van Merksplas is een vrouwelijke sipier aangevallen. Ze was betrokken bij een incident tussen een gedetineerde en een geïnterneerde, een psychiatrisch patiënt die vastzit. Daarbij werd uitgehaald met een mes. De sipier bleef ongedeerd, ze verkeert wel in shock. Waarom ze vochten is niet duidelijk. De dader is naar een andere gevangenis gebracht. En David Coffin moet zijn koffers pakken, op in Roland Garros is hij uitgeschakeld tijdens de kwartfinales. Hij verloor in vier sets van de Oostenrijker Dominique Thiem. Dirk Gerlo volgde de wedstrijd in Parijs. Kantelmomenten alom in deze boeiende kwartfinale, gespeeld in herfstige omstandigheden en met uiteindelijk Thiem als verdiende winnaar. Eerst leek David Goffin op weg naar zijn allereerste halve finale in een Grand Slam en een plek in de top 10, want set 1 gewonnen met 6-4 en nadien 5-3 en setpunt in de tiebreak van set 2. Maar Dominique Thiem de afhankelijk vocht terug met zijn geweldige voorhand en al even scherpe backhand. Goffin was aangeslagen, probeerde nog te vechten, maar was niet meer opgewassen tegen de kracht en de scherpte van de gravel-specialist van de nieuwe generatie. En zo 4-6, 7-6, 6-4 en 6-1 voor team. En volgende maandag staat Goffin wel 1e in de wereldranglijst. Dat is zijn hoogste klassement ooit. En de waterellende blijft maar duren. Vanavond en vannacht nog buien, vooral in het oosten van het land. Daar kunnen de buien fel zijn met onweer. Morgen eerst droger, maar in de namiddag in het oosten opnieuw felle onweersbuien. Temperaturen tussen 14 en 21 graden. En ook het weekend blijft wisselvallig. Er staat 177 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel verlies je meer dan een uur tussen groot Bijgaarden en Groenendaal. Op de buitenring meer dan een uur extra tussen sint stevens woluwe en Beersel. Het gaat ook traag richting Brussel op de E19 vanaf Machelen naar Lummen op de E314 tussen Leuven en Wilsle. Door een ongeval is er hinder op het knooppunt in groot Bijgaarden. Wie vanuit Brussel komt en de ring op wil, kan er maar moeilijk voorbij. Het is ook file van op de Keizer-Karellaan. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeken op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel en op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten richting Nederland tussen sint anna linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier erbij vanaf Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel, want in Merksem ligt er een tapijt op de linkerrijstrook. Naar Frankrijk gaat het traag op de E17 tussen Aalbeke en de Grens. En richting Kortrijk trage op de E403 tussen Rudervoorde en Lichtervelde. Door een eerder ongeval is er grote hinder in Nederland voorbij Breda. Van Antwerpen naar Rotterdam neem je beter de A12 naar Bergen op Zoom. En ook nog dit, bij Alke is door Wateroverlast, de N80 in beide richtingen afgesloten. Ter hoogte van Sint-Joris. Je moet er plaatselijk omrijden. Richting Hasselt staat er een file. En hou ook rekening met een erg lange wachttijd op de N722, de Steenweg. Daikin warmtepompen voor verwarming, koeling en luchtzuivering. Info op Daikin.me.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 Net sky. Goedenavond iedereen. Net ga hier uh, mijn laatste dag van mijn Studio Brussel Takeover. Het was een ongelooflijk tof... oh, van... ah, toffe week. Ik heb... <laughs> ik heb het een beetje moeilijk vandaag. Het was een toffe week. Um, en ja, bedankt aan iedereen die, uh, die aan het luisteren was. Het is, uh, het is heel leuk geweest om mijn plaat al een beetje voor te stellen. Maar vandaag op mijn laatste dag ga ik de hele plaat spelen. Uh, van kop tot één. En uh, we gaan beginnen met een nummer uh, dat erop staat. Samen met Saint Raymond, Lieve de Long. Drifting, leave all my problems afloat. Oh, you know I can't leave it alone. I can't leave it alone. I can't leave it. Oh, yeah. you know I can't leave it alone. I can't leave it alone. You know I can't leave it. Oh, this ain't about the money I make. All the games that we play. I need something better And it ain't about the places I go Or the people I know I need something better Oh, you know I can't leave Dus net Leave It Alone met St. Raymond. Start op een nieuwe plaats die morgen uitkomt. Uh, morgen ga ik op een partybus uh, eigenlijk de release van mijn, part, van mijn, uh, van mijn album vieren. Samen met uh, een aantal mensen die hebben gewonnen deze week al op Studio Brussel. Maar je kan nog altijd een aantal plaatsen winnen voor de tourbus. Met jou en uh, je drie vrienden. Die je gewoon mag neenemen. En uh, ja, het, het wordt een heel leuke avond. Ik kijk er echt al heel hard naar uit. Het is nog maar een, een goede 24 uur, we staan allemaal te, te springen in een, een aantal clubs. Dat gaat heel plezant worden. Maar om vandaag mee te doen of om die plaatsen te winnen vandaag, moet je het antwoord kennen op de volgende vraag. Ik werk op mijn nieuwe album samen met heel veel mensen, maar er is één naam die een paar keer terugkomt, onder andere op nummers zoals Rio, Work It Out en op Go To. Ik heb hem maandagavond gebeld tijdens de uitzending uh, om het te hebben over, over onze samenwerking. En uh, de vraag eigenlijk voor jullie is: wat is de artiestennaam van de Britse man die meezingt op die nummers? Dit is een nummer waar je ook op meezingt op een nieuwe album Go To. En bellen naar 078 365 365. In studio NetSky. Netsky, Studio Brussel. When she's here too, she's the monsoon, she's the fall in me, but she's the sun too, the one I run to. I turn from the night and I can't look without my go-to. I I turn from the night and I can't look without my go-to. I only get high when I'm with you. Oh, I only feel myself when she's here too. She's the monsoon, she's the fall in me, but she's the sun too, the one I run to. What time for me now that I can't put without my go-to I, I What time for me now that I can't help without my go-to I only get Oh, ja. Dat was go-to van mijn nieuwe plat, maar... Wie was de feature bij Ik heb uh, Lucas en Len. Lucas? Hallo. Hey, goedenavond. Uh, wat was jouw antwoord op de vraag? Uh, digital Farm Animals. Super. Hey, dat is heel Kijk, okay. goeie antwoord. Ik zie jou uh, morgen op de tourbus. Je hebt gewoon je plek gewonnen samen met drie vrienden op de... ...op de ah, ja. tourbus. Ja. Ja, <laughs> er, er is geen spelletje vandaag. Je hebt het gewoon gewonnen. Um, dus ja, heb je er zin in? Uh, wat blieft? Heb je er zin in morgenavond? Ja, ja, zeker. Zeker. Ik had dat gebeld, dinsdag, en ik heb al verloren. Oh, serieus? Ja, ja ik ah, je zat in... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hey, super, dan heb je deze keer wel gewonnen. Goed. Ja, ja, ja. Top. Super. Zeg, het kan een, een lange ja. avond worden. Heb jij, heb jij een tip om, om zo'n nacht te, te overleven? Oh ja. Uh, me aan, <laughs> Blijven gaan, zeker. Blijven gaan. Ik vind dat eigenlijk de hele juiste. Dat is een hele goede instelling. Super. Oké. Okay. Lucas, ik zie je morgen. Goed. Bedankt, hè. Ja, bedankt. Dag. Studio Brussel walk away I've given too much of me can't you understand I know that it's hard to see but time is on our hands and I don't wanna waste no more I can't afford to lose you Was working out met digital farm animals, Lucas. Ik zie je er morgen op de op de tourbus. Ik kijk ernaar uit. Er staat 155 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel verlies je meer dan een uur tussen Groot bijgaarden en Groenendaal. En op de buitenring meer dan een uur extra tussen Sint-Stevens-Wolue en Beersel. Het gaat ook richting Brussel op de E19 vanaf Machelen. En door een ongeval is er hinder op het knooppunt in Groot bijgaarden Wie vanuit Brussel komt en de ring op wil, kan er maar moeilijk voorbij. En er staat ook een file. Het gaat ook naar Antwerpen op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring verlies je 20 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berger.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 Gaan duiken en de zuurstoftank op je teen laten vallen? Ook aan wat jij niet verwacht, hebben wij gedacht. Jouw wereldwijde reisverzekering vanaf 20 euro op europassistance.be. Het EK kan u een aardige duit kosten. Denk maar aan de gadget. Het eten. Uh, 40 pizza's. En de bijhorende drankjes. Uh, water, water. Gelukkig kost de standaard lezen u bijna niets. SMS stunt naar 30,53. 2 euro per verzonden of ontvangen SMS. Het kost u dus wel welgeteld 4 euro om tot aan het einde van het EK elke dag de standaard digitaal en de weekendkrant op papier te lezen. En zo houdt u meer geld over voor... Uh, 400 pizza's. Alle info op standaard.be. De standaard. Verwacht het onverwacht. Europe Assistance, you leer, we care. Zeg Tanja, hoe was uw surfvakantie in Spanje? Een ramp. Je bent toch niet op een andere surfer gevlogen? Nee, nee. Of opgestokt door een reuzengolf of een walvis. Maar nee, ik ben niet eens in het water geraakt. Hoe? Ja, ik ben over een onnozel zandkasteel gevallen. Oh. mijn kruisbanden gescheurd. Oei. Met de wereldwijde reisverzekering van Europassistance ben je altijd gerust. Want ook aan wat jij niet verwacht, hebben wij gedacht. Bescherm je op europassistance.be vanaf 20 euro. Europassistance. You live, we care. NetSky! Ik ga nog eventjes verder vandaag uh, met alle nieuwe nummers van mijn album 3, dat morgen in de winkels ligt. Dit is nog een nieuw nummer dat ik denk ik nog niet heb gespeeld op de radio. Uh, Forget What You Look Like, samen met Lowell. Stuur zeker jullie reacties naar 6030 of via Twitter met hashtag Stubru. En ik heb straks nog een hele speciaal primeur liggen na dit nummer, maar uh, ik laat jullie e eerst bij deze. Forget What You Look Like, met Lowell. I just to get high Forget what you look like I just wanna get high Forget what you look like I just wanna get high forget what you look like met Lowell van mijn nieuwe plaat die morgen in de winkel ligt ik denk dat er een aantal reacties zijn aan binnengekomen ciao uh, Michel. Studio let's go, let's go. Iemand als een mest, vette plaat, Boris. Ik krijg altijd spontaan zin om te gaan feesten bij het horen van uw nummers. En nu deze er nog bij. De rustige nummers zijn ook altijd toppers. En PS, mijn vrienden gaan uit hun dak als we nog op de bus kunnen. Groetjes, Jasper. Mooi compliment, hè? Mm -hmm. ja, super. En um, Kyle Arends heeft ook net een filmpje op Twitter gezet. Um, met daarbij: check this out, this is how you listen to Netsky. Heb je het al gezien? Ik heb het net gezien, we het op heel veel of... gesproken. door uh, tussen de nummers door Maar het zag er wel heel cool uit. Het is inderdaad de, de juiste setting om, uh, om naar het album te luisteren: op een donkere zolder. Um, Voilà. Iemand zegt ook nog. Uh, Please run for president, Boris. Wow. Dat is misschien een carrièrewending. Ja, misschien <laughs> als ik een beetje ouder word. Ja. En uh, iemand, Nick, stuurt ook. Ik denk dat het de, uh, de eerste paar dagen Radio Netsky in de auto gaat zijn. Iemand anders zegt elke dag van de week: zit ik perfect om zes uur klaar voor deze held. Zalig uurtje met steeds die bangelijke schijven. Thanks, Netsky. En hey dan Tom, man, ik zie hier bij. ook Jasper, witte Boris. Het is gewoon heel leuk om te lezen en al die dingen. Ik bedank voor alle goede feedback. En uh, ja, we gaan gewoon door naar de volgende plaat. nog maar eventjes tijd, ik hoop dat we nog heel de plattertjes er krijgen maar dit volgende nummer is, um, is een heel speciaal nummer voor mij um, je mag het opzetten als um. Studio Sky. het volgende nummer noemt Thunder en dat heb ik nog nooit op de radio gespeeld, um, het is een, een nummer met Emily Sunday, ik heb het een paar keer in mijn, in mijn sets al gedropt en het, het is echt een fantastische atmosfeer om te spelen, dus ik uh, ben heel benieuwd wat jullie van deze uh, vinden, uh, stuur gerust naar 6030 of via Twitter en uh, ik ben benieuwd naar jullie reacties, dankjewel And it's faster than an airplane You can try keep on running But no one can dodge the rain There's a fire and it's burning Lighting up like a volcano You can try to ignore it You can try kissing, as the thunder bang, bangs the sky There's a force, and it's stronger than any strength of you or I right. There's a love, there's a love Goede reacties. Dat is echt super tof om te lezen. Bedankt om uh, allemaal jullie deze messages te sturen. Ik krijg hier binnen, um, ideaal na een dagje blokken in de pip. Uh, thanks for making my day. Uh, geen probleem, Ali. <laughs> uh, een andere reactie zegt: uh, Wat een zalige schijf. Alleen maar, alleen maar positieve dingen. Echt heel leuk om te lezen. Ik krijg hier een berichtje van Shokri op mijn gsm Met allemaal thumbs up. Dus uh, we zijn niet goed aan het doen. Super. Uh, het volgende uur is High Alerts met Sarah Hartman. In Sky. Race through the night, run all the lights to be by your side. Break down doors, smash through walls to be by your side. All you have to do is say that you need me, I'll be by your side. Doesn't matter how far I'll get to you, I'll be by your side. Send up a flare, anytime you're scared, I'll be by your side. Draw it in the side, no. Your hand, I'll be by your side. Yeah. All you have to do yeah. is say that you need me. I'll be by your side. be by your side yeah. if the engines fail yeah. I swim through the night to be by your side yeah. all you have to do yeah. is yeah. say that you need me i'll be by your side yeah. doesn't matter how far dank voor alle reacties. Ik krijg een smsje binnen van een vrouw, denk ik, van 50, die zegt ik kan nog altijd genieten van je muziek. Dat is, uh, dat is waar we het voor doen. Echt fantastisch. Heel leuk om te horen. De volgende plaat had iemand uh, opgevraagd, eigenlijk op het begin van de show al. Well, who knows? Ik had hem eerder deze week al gespeeld. Samen met Paige. Uh, maar hier, hier heb je hem nog een keer. Studio NetSky Studio NetSky Baby, I'm sorry For the things I've done. Too much Bright, shine too bright we were only young, those days of glory, watching flames burn out, I wonder if you're happy now, cause all I ever wanted was to see us rise. I broke you, you broke me, how could we survive? Dat was Who Knows met Page en de Brussels Philharmonic. Studio Brussel stelt voor de Netsky Album Release Tour. Eén nacht, drie steden en jij kan erbij zijn. Dit zijn de allerlaatste plaatsen die je we vanavond weggeven voor het feestje morgen geven op de tourbus van Studio Brussel. En het spannende is dat je je antwoord moet kennen op deze vraag. Hoe lang is het geleden dat de vorige plaat... Van Netsky uitkwam. Als je het weet, moet je nu heel erg snel beginnen bellen naar 078 365 365. Oké okay, man, ik heb plaatsen voor het voetbal. We zitten op twee meter van het veld, vlak voor mijn grootschermen. In promo bij Krevel. Krevel. De beste prijzen, zelf is in begrepen. Ja, het is wel echt een uh, topfestival, hè, man. Ja. No. Het is wel spijtig dat we niet op de festivalweide staan, hè? Nee? One extra cash. Play cash. Speel nu met cash. De nieuwe krasbiljetten waarmee je flink wat extra cash kan winnen. Een product van de Nationale Loterij. Hoe ik de loonkost van een extra werknemer bereken? Niet. Vertrouw op Securex. Doe een kostsimulatie op loonkost.be. Securex. Ieder zijn job. Pijn kan overal opduiken. Wanneer het voorkomt bij u thuis, neemt u gewoon een pijnstiller met een glas water. Maar wat als u in de wagen zit zoals nu en geen water bij de hand heeft? Nieuwe Daffelgan Instant Forte. Makkelijk overal in te nemen zonder water om de pijn te verlichten. in Instant Forte. Uw reflex tegen pijn... Waar u ook bent. Geneesmiddel met paracetamol. Bij pijn niet langer dan 5 dagen gebruiken zonder medisch advies. Dafelgan in Forte is bestemd voor volwassenen van 50 kg en meer. Maximum 3 gram per dag bij zelfmedicatie. Lees aandachtig de bijsluiter. 5300 euro korting voor de Seat Leon ST Brek? Dan kan je er voor dat geld gelijk mee op vakantie. Zeg papa mama, zouden we dat nu wel doen? In die filling gaan staan op de Route Soleil. Oh, dat is waar eigenlijk. Goed dat je daarover nadenkt, jong. Ja, erbij er is toch geen plaats in de auto. Oeh. Ja, mijn maten en hun surfplanken zitten er al in. Nu 5300 euro korting. ...op de Seat Leon st Break met full-led koplampen en navigatiesysteem. Recyclagepremie onder voorwaarden inbegrepen. Seat. Deze week bij Lidl. 1 plus 1 gratis op Ola Magnum Mini. Dat is 5,19 euro per 2 pakken. Geef uw kinderen nu zo'n ijsje. Want later willen ze geen mini Magnum, maar een maxi menu met dessert. Lidl. Voor iedereen die telt. Krevel. Ja, tijdens de rust ga ik even langs bij Krevel en mannen. Allee, krevel.be. Vandaag besteld, morgen al geleverd. Krevel. De beste prijzen, service in begrepen. Star in the Net NETSKY. We hebben net een vraag gesteld aan een luisteraar. Um, hoeveel jaren het geleden was dat de, dat de plat is uitgekomen. En ik denk dat ik kind aan de lijn heb. Kel? Nee, ik laak alles nog niet in de lamp, oké. Okay. Uh, het volgende nummer gaan spelen in het ook van de plaat die morgen uitkomt. Stay Up With Me, samen met Arlisa. Stop my heart from racing! Stay op, leave me met Arlissa. Als het goed is, heb ik nu Kyle wel aan de lijn. Kyle? Hallo? Hey, goedenavond. Hallo? Hey, jij hebt, ja. uh, jij hebt de laatste plek op uh, de, de Tourbus van Studio Brussel morgen uh, gewonnen. Ah, oh, fantastisch. Super, ik, ik denk dat je al een paar keer dat proberen bellen deze week, zeker. Al heel de week. <laughs> fantastisch. Hey, ik kijk je naar uit, je te zien morgen en uh, we gaan er een feestje van maken. Oké. Okay. naar right. Fantastisch, alright, ik zie je morgen. Hoi Kyle, dag. De volgende plaats is TNT met Chromio, ook op het album dat morgen uitkomt, free. It's studio, op... NetSky. NetSky. studio Brussel Chromio, uh, eigenlijk een van mijn favoriete nummers dat ik ooit heb mogen maken en zeker qua collaboratie. Ja, ik, uh, ik ben al zo lang fan van Chromio om, uh, om met Dave van te kunnen samenwerken, dat is een, een, een grote eer. Um, het is wel grappig want Dave won, um, ik, ik was ermee aan het recorden in, in New York en dat is eigenlijk iemand die heel um, op zichzelf wil zijn als hij hem opneemt en ik moest zelfs de studio verlaten samen met al de technicians, uh, toen hij aan het opnemen was. Dat is toch wel iets dat ik nooit heb meegemaakt. Zeker nadat ik echt uur naar New York was gevlogen om toch met hem in de studio te zitten. Maar ik ben heel blij met het resultaat. Het is een, een mesje dat het een tikkeltje Prince is. Dat is waarschijnlijk het mooiste compliment dat je me kan geven. Uh, al is het maar een tikkeltje, inderdaad. De volgende is Birds of Paradise. van mijn album, Muzikaal. Uh, ik zie hier heel veel toffe reacties, heel veel mensen die zeggen uh dat is het leuk vind dat ik toch een beetje terug ga naar, naar mijn roots in Drumbase. Bass en uh, dat is echt wat ik met dit nummer wil doen het is een heel uh, cinematografisch nummer voor mij ik, ik zou het heel graag live eens brengen met, uh, met strijkers en alles erop en eraan ik vond het een heel leuke week en ik wil jullie allemaal echt bedanken voor te luisteren um, ik vond het heel leuk om de radio te even, even mogen overnemen en ik hoop dat ik dat uh, binnenkort nog eens mag doen um, maar bedankt om te luisteren bedankt voor dat alle leuke feedback en ik kijk heel erg uit om iedereen te ontmoeten dat zijn plaats heeft gewonnen op de clubs en op de tourbis dus ja uh, ik zie jullie morgen allemaal. Brengt. One extra cash? Play cash. Speel nu met cash. De nieuwe krasbiljetten waarmee je flink wat extra cash kan winnen. Een product van de Nationale Loterij. Ah, nieuwloge? Ja, is ziet toch alles? Hij ja. is het gekocht. Dit is een deal van mijn leven. Hè? Ik heb ook iets gekocht. Huh? En ook al een heel goede prijs. Hier, is, hè? Een sleutelangers. Nee, nee. Het gaat om de sleutel. hè. Wow, oh, een Mercedes. Nou, dat ik het doen. Uh, hoe laat is het? Geniet tot eind juni van de beste condities op stokwagens bij Mercedes-Benz. Meteen beschikbaar en met 4 jaar garantie. Ga naar uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of naar mercedesoutlet.be. Aanbod onder voorwaarden. CatNet presenteert het verhaal van Kira. Het vierde boek bij de populaire reeks De Vijver. Ik ben trots op mijn dochter. Ze kan goed dansen, ze heeft uitstraling, ze heeft alles om het te maken. Kira beleeft een zomer vol nieuwe ontmoetingen. Muziek, dans, maar ook met het nodige drama. Het probleem is hè, gewoon dat jij jaloers vindt op mij. Omdat ik succes heb en dat jij nooit zin je leven gaat bereiken. En ik wel. Het verhaal van Kira over de hobbels in een tienerleven. Helemaal nieuw en niet te zien op CatNet. Nu voor Kira! Nu in de boekhandel en via mediaboutique.be. Nu bij Casa, een houten relaxstoel voor maar 39 euro. Ontdek de nieuwe folder op kazashops.com. Casa, casa, geniet u thuis. AB AB presenteert Anoni op vrijdag 24 juni in de AB in Brussel. Anthony en de Johnsons komen voor een exclusief concert naar België onder een nieuwe naam, Anoni. Dezelfde pakkende stem met een nieuw geluid. Op vrijdag 24 juni in de Ancienne in België. Tickets en info op abconcerts.be met Humo, de Standaard, 8 en Studio Brussel. De happleven is van het EK bij Albert Heijn. De EK Facebox. Uh -huh. Spaar nu voor een doos vol producten om tijdens het EK helemaal uit je dak te gaan voor onze nationale elf. Uh -huh ik alle voorwaarden in de winkel of op ah.be dat feestje in de Facebook zit dat feestje. Gewoon bij Albert Heijn. Hallo, ik ben Celine, payroll Consultant bij Partena Professional. Als sociaal secretariaat gaan wij een heel stuk verder dan de routine taken. Eigenlijk helpen wij bedrijven groeien. Zo werken we bijvoorbeeld voor een groot dienstencheckbedrijf uit het Limburgse. Met hun duizenden werknemers was het regelen van loonsverhogingen of matechecks redelijk complex. Maar dat hebben we nu volledig geautomatiseerd. Kijk, dat noemen we nu ondernemen met ondernemers bij Partena Professional. Bol bij bol.com geld: je bestelling kan je overal laten leveren. Ik zal het